Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het privévliegtuig van Wagnerbaas baas Brigoshin is neergestort door een explosie. En dat heeft iemand met opzet gedaan. Dat zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten. Beetje bij beetje wordt er meer bekend, vertelt correspondent Geert Grootkoorkamp. Je ziet nu al ja, allerlei theorieën die uh, naar voren komen. Er komen uh, beelden naar buiten, satellietbeelden, uh, foto's en video's van mensen die uh, hebben gezien hoe het vliegtuig naar beneden kwam. Dus aan de hand van uh, dat onderzoek, dat onafhankelijke secundaire parallele onderzoek, zullen we waarschijnlijk ook uh, binnen afzienbare tijd uh, nodig te weten komen. Tot nu toe zeggen alleen Russische bronnen dat de leider van het huurlingenleger dood is. Fysiek bewijs is er nog niet. Prigozhin kwam begin dit jaar in opstand tegen Poetin. De VS en Oekraïne denken dan ook dat de Russische president achter de crash zit. De brandweer in Griekenland heeft nog steeds veel moeite om een grote bosbrand in het noordoosten van het land onder controle te krijgen. Het waait hard daar en het is super warm. Volgens de eurocommissaris voor crisisbeheersing is het een van de grootste branden in de EU ooit. Minstens 20 mensen zijn de afgelopen week omgekomen door het vuur. Het kledingbedrijf achter het oude gabbermerk Cavallo is failliet verklaard. Het Nederlandse merk begon ruim 30 jaar geleden. En het werd in de jaren 90 bekend met de kleurrijke trainingspakken. Daarmee werd het het symbool voor de gabbers. Het bedrijf achter het kledingmerk Cavallo zit in Breda. Waardoor het failliet is gegaan weten we nog niet. Als je in Oostenrijk gratis met het OV wil, moet je daar iets bijzonders voor doen. De klimaatminister daar heeft bedacht dat iedereen die een klimaat laat zetten... een jaar lang gratis met het OV mag. Het klimaat is daar zeer verantwoordelijk mee omgegaan. Het is natuurlijk nu 18-jarige. En het is Ik war je zelfs daar hauptsächlich mensen die zo'n tattoo's hebben... en die zich nu nog eens toe doen. Ze zegt dat alle tattoos alleen worden gezet als je 18 jaar of ouder bent... en dat het vooral bedoeld is voor mensen die al hebben. Kritiek is er ook. Sommige mensen zeggen dat lichamen niet mo moeten worden gebruikt voor politieke statements. Zes mensen heeft het in elk geval niet tegengehouden. Die hebben er al een. Dan nog het weer. Vanuit de kust trekken er wat buien over het land. Met in het zuiden kans op onweer. Morgen wordt het niet veel beter. Bewolkt, soms regen. En in het zuidwesten kans op onweer. Graadje of 23 wordt het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Die clip bij dit nummer van Westone. Is ze hebben ze gebruik gemaakt van Artificial Intelligence. Wel een kunstmatige intelligentie. Nou, ik zou toch niet zou een aan dat soort dingen willen overladen. Ik ga dan toch maar proberen zelf te doen. Want wat, er, wat er uit is gekomen, ik, ik word er toch al een beetje bang van. What Do You Know is de single die ze volgens mij nog net in juli hebben uitgebracht... Uh, zo lang is hij nog niet uit. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, het is wel een hele vette single. Uh, ze komen ook uit uh, dit, uit deze provincie. Namelijk uit Horen. Daar komen ze vandaan. Die is niet uit Uithoorn, maar uit Horen. Dus het altijd leuk als je die woordkrappen kan, uh, kan maken in dat, dat opzicht. Welkom bij het derde uur, het laatste uur. En daar gaan we praten met Tijn. Hij is uh, technoman. Uh, maar hij is nog wat langer bezig. Dus dat uh, is toch wel iets uh, waarom... Uh, om even te vragen van, joh, waarom hebben we je toch nog niet in 1, 2, 3 gezien? En hij komt uit Haarlem. Dus het is ook gewoon hier uit de buurt. Um, deze band, die kennen we allemaal wel. En ik weet zeker dat er eentje ergens in de buurt van Rotterdam. Die ook een radioprogramma heeft op zaterdagmiddag. Maar dan tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle. Die vindt dit ook wel heel erg leuk, hoor. En heel tof. Von Vee en Undecided. Dan was ik uh, toch weer even niet bij tijd om het eventjes door te laten starten. Ja, want ik, ik krijg iets uh, van een geluidsverstandje binnen. En dan wil hij dat opslaan. En dan denk je, nou, ik heb nog 10 seconden, ik heb nog 5 seconden. En dan uh, terug is hij uh, heel snel afgelopen. Dat ding van een designer van, van V. Ja, ja, <lacht> krijg je. Maar um, um, als we toch een beetje in het uh, verlengde van de, de rock en de schurende gitaren zitten. Wel, dit is toch wat kalmer. De nieuwe single. Van Astrid, vandaag uitgekomen de nummer dat heet Death Wisher. Want weten we dat er een assortiment van de even knie is van Ivy Fox? De band die je net uh, hoort hier. Sugar Rush heet uh, deze single. En, want uh, Volt's Perspective, die we een uur uh, terug in de uitzending hadden, bestaan ook uit drie dames en een heer. Maar ook uh, Ivy Fox doet dat. En daarvoor hoorde je Astrid met hun nieuwste single, Death Wisher. En dit is. Martijn met Hidden Sources is ook al een tijdje uit uh, dit nummer. Ik geloof dat dit zelfs uit 2007 stamt. Maar we gaan zo dadelijk ook met hem praten. Want uh, er is uh, sinds vorige week nieuw materiaal. nummers achter elkaar. Uh, eerst Ivy Fox met Sugar Rush en daarachter deze van Tijn met Hidden Sources. En we hebben hem ook aan de telefoon. Goedenavond, uh, Tijn. Goedenavond. Ja, want uh, Hidden Sources is al, denk ik, een oud nummer. Klopt dat? Ja, zeker. Dat is heel oud. Van... Ik, ik heb dat rond 2000 of 2001 heb ik dat nog. Nog ouder. Ik zei het in 2007, dus, maar het is meer dan 20 jaar oud als ik het. Ja, zo... Dat was het eerste nummer wat ik maakte voor dat album uh, Hidden Sources. Hm. Het is wel later uh, nog uh, ergens uh, terug uh, te vinden, want uh, dit stond op Disturbance een EP die je dit jaar nog hebt uitgebracht. Uh, ja, dat klopt. Ja? Uh, ik heb dat hele album Hidden Sources ook pas later uitgebracht, maar. Uh, mijn uh, ja, distributeur vraagt dan, uh, dat is DistroKit, die vraagt dan van wanneer is het en dan zet ik gewoon de datum erin dat ik het gemaakt heb mm. Maar eigenlijk is het hier in Sources album net uit, maar ik heb er wel bij gezet dat ik het ja, in 2007 voor het eerst uit heb gebracht Aha, dus, uh, dus ergens, uh, dan heb ik het toch goed gelezen, maar het uh, nummer dat dateert dus, als ik jou zo mag geloven, uit 2001 Dus het is 22 jaar ja. oud ja, ja, ja. ja um, hoe, ben jij, uh, hoe heb je dit nummer gemaakt? Uh, hoe, hoe is dat uh, gegaan? Uh, ben je ergens ja. op een zolderkamertje gaan en uh, denk nou, ik ga gooi er wat, wat, wat beats tegenaan of wat dan ook? Ja, een zolderkamertje, dat was het letterlijk. Ja. En uh, ik luisterde toen veel naar drum en bass... en hmm. dat wilde ik ook maken. Dat zijn uh, ja, snelle breakbeats... en uh, met name de artiest Votek luisterde ik... Uh, veel naar. Die maakte hele scherpe breakbeats. En uh, ik was altijd druk op zoek naar uh, drumgeluiden. Ja. En uh, dat, dan ging ik uh, regelmatig voor naar de bibliotheek. Dan ging ik cd's lenen en kijken of er nog ergens een losse drum stond die je kon stempelen. Mm -hmm. uh, om die dan vervolgens uh, ja, in een eigen beat te gebruiken. Ja, dus, dus je hebt wel gebruik gemaakt van een computer in dat opzicht? Ja, zeker. Ja. Zonder computer zou ik het niet kunnen. Nee. Uh, ik las ook het was wel een hele oude Commodore Amiga. Ja, dat klopt. Cool. Ja. Uh, wat, was, wat was er nou zo speciaal aan dat, uh, dat apparaat? Um, het, het, was niet, het is niet zozeer een speciaal apparaat om muziek te maken, maar het was toevallig gewoon mijn eerste computer. Hmm. Uh, daarmee ben ik begonnen met muziek maken met het programma ProTracker. Ja. En later ontdekte ik het programma uh, OctaMed. En dat had ook uh, ja, MIDI-mogelijkheden. Uh, dat, dat wil zeggen dat je er andere apparatuur op kon aansluiten. En dat deed ik ook. Eerst een, eerst een synthesizer en later nog een drumcomputer. En, en weer later nog een sampler. Nee, nee, nee. Dus uh, dan kwam het geluid eigenlijk niet uit de computer, maar uit die uh, apparaten die ik net noemde. Ja, wat staat er dan bij jou aan apparatuur uh, allemaal om te gebruiken om dit er, er, eruit te krijgen? Ja, ik, ben, uh, ik had vroeger wat apparatuur en nu is dat een stuk minder. Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar het produceren in uh, Ableton Live. Hm. En, um, en dat is allemaal software. Dat is gewoon een softwareprogramma. Uh, dus ik gebruik tegenwoordig nog heel weinig uh, apparatuur. Ik heb wel nog een uh, synthesizer module staan, mijn mm. oude trouwe Kawai G-Mega synthesizer. <laughs> ja. uh, die is ook ontzettend oud. Um, en verder, ik, ja, ik heb pas weer een mixer gekocht. Um, die, die mixer heb ik ook gebruikt voor de opname van uh, het album Hidden Sources. Zeg ik het goed? Ja. Ja, ja, ja, dat is een Roland, WM 3100. Um, en ik heb een Solid State Recorder en die gebruik ik vooral om uh, dingen op te nemen. Uh, en later weer te samplen daarvan af. Ja, ja, ja. En, dus je, al met al ben je dan gewoon uh, behoorlijk uh, bezig in, in dat opzicht? Ja, dat klopt, ja. Ja, um, nu uh, heb je nieuw materiaal. Uh, wat, uh, ho hoe is dat uh, gegaan, Entering Orbit? Ja, dat is best wel leuk. Um, Voor die tijd was ik eigenlijk bezig met instrumentale hip-hop en, en bass music, ook wel dubstep genoemd. En ik luisterde al een tijdje naar uh, techno, vooral uh, dub-techno. En daar, daar kon ik echt van genieten, was ook een beetje uh, rustgevend, uh, dub-techno vind ik. En ik had al een tijdje zoiets van: ik wil dat zelf wel eens proberen. En ik was begonnen met uh, ja, zogenaamde dubs. Uh, even kijken. Uh, steps noemen ze dat. Maar een step met een, a een, een, een, ja, een akkoord is het eigenlijk met veel effecten uh, eroverheen. En uh, ik, ik was, probeerde dat te maken en het wilde maar niet lukken. Uh, dus ik dacht: laat dat even zitten. En toen op een gegeven moment vond ik een synthesizer geluid. En ik dacht: weet je wat, ik laat die akkoorden zitten. Ik ga hier gewoon een leuk melodietje mee maken. Uh, en toen had ik al een eenvoudige beat gemaakt en vervolgens heeft dat een aantal weken op mijn computer gestaan, uh, zeg maar ja, echt een klein beginnetje. En toen op een gegeven moment heb ik dat een keer ja, wat verder gemaakt en toen nog een basgeluid erbij gemaakt. En ja, op een gegeven moment werd het, begon het echt leuk te worden en toen dacht ik van nou ga ik het nummer uh, afmaken. En, uh, ja, en dat wordt dan mijn eerste serieuze Techno-nummer sinds een hele tijd. Uh, zo is het gegaan eigenlijk. Ja, uh, Techno. Ben je altijd uh, van de Techno geweest? Um, ja, het, het, het komt en het gaat. Ja, hoe, hoe bedoel je dat? In, uh, in welk opzicht? Ik luister naar veel soorten muziek en ik heb mijn periodes. Ik heb ook periodes dat ik veel naar hip-hop luister en dat ik hip -hop beats aan het maken ben. Mm. En ik kan ook naar uh, ambient muziek uh, luisteren. En um, ik heb een keer een techno-CD uit de uh, bibliotheek geleend van uh, Basic Channel. Dat is uh, techno uit uh, Berlijn. Wel essentiële techno is dat echt, al wat ouder. Mm. Uh, en. Ja, die CD die vond ik best wel goed. En af en toe zet ik die op en dan denk ik... Jeetje, wat is dat goed en wat een, wat een interessant uh, geluid. Hmm. Um, en ja, op een gegeven moment dacht ik van... Is er niet meer van die muziek? Ik zou daar eigenlijk meer van willen, van willen horen. En toen ben ik uh, naar techno van andere artiesten gaan luisteren... Die, die ook een beetje zo'n soort geluid hadden. En toen kwam ik ook bij de dub techno uh, terecht. Aha. Dus, uh, uh, kun je zeggen dat het uh, ook gebaseerd is wat jij doet? Um, nou, de meeste dub techno heeft, heeft niet zoveel uh, melodie. Dus in, in die zin is het, is het voor mij meer melodieuze techno geworden. Uh, maar dub techno heeft wel veel uh, reverb, zo'n echo-achtig uh, geluid. En, dat gebruik, en, ja, en ook een beetje ruisende geluiden, en die gebruik ik wel. Dus het, ja, het, heeft er, het heeft er wel degelijk iets van weg, maar het heeft iets meer melodie. Ja, hang jij ook een beetje aan een bepaalde nostalgie? Want je hebt het over ruis uh, met geluid of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk ja. een beetje van, uh, van ook weer de laatste tijd dat het weer terugkomt. Maar er was het tijd dat ze het uh, liever helemaal wegvilden en dat je het niet wilde horen. Maar uh, als ik jou eens hoor, uh, geeft dat toch een bepaalde vorm van nostalgie, denk ik? Ja, ik, ik vind het heerlijk, uh, die ruis. <laughs> uh, ja. Moet het er ook echt in bij jou inzitten, uh, zoiets? Um, nou, niet verplicht. Ik, ja, ik, ik, ik probeer het. En als ik het mooi vind klinken, dan hou ik het erin. En als ik zoiets heb van: uh, hier is het niet zo mooi, dan uh, haal ik het weer weg. oké. Dus dat. Naar... Het verschilt uh, in dat, dat opzicht. Ja yeah. um, Entering Orbit, dat is. Uh, nou ja, die heb je vo vorige week heb je die uh, uitgebracht. Afgelopen vrijdag. Eigenlijk is hij nog, nog niet eens een week uit. Maar hoe, hoe zijn er al reacties opgekomen op datgene wat je gemaakt hebt? Um, even kijken. Ja, ik, ik, nou, ik krijg reacties van, uh, van mijn vrienden. En die vinden het leuk dat ik een keer een wat ja, toegankelijker nummer uh, heb gemaakt. Met gewoon een maat erin. Mm. Uh, en ja, op Spotify dude, wordt die aardig geluisterd. En uh, ja, op, op, ik promote mijn muziek een beetje op Twitter. En daar hoor ik ook al wat uh, positieve geluiden. Twitter, dat bestaat dus ja, ook nog. Twi ja, Twitter. Het, het is pas van naam veranderd. Het heet nu uh, X, geloof ik. Ja, dus van Elon ja. Musk is het tegenwoordig. Dus... Ja, ja. ja. <laughs> maar, maar, maar je vindt er nog wel uh, aanhang genoeg op uh, die dat uh, wel leuk vindt wat jij aan het uh, maken bent. Uh, jawel, ja. ja. Nou ja, uh, uh, is dat ook het, uh, meteen ook, uh, waar je op uh, te vinden bent op het wereldwijde web? Uh, op Twitter. Uh, nou, niet op alleen op Twitter, maar ik denk uh, toch ook op allerlei andere internet ja, uh, dingetjes. Op Spotify, uh, YouTube en ik heb een Bandcamp uh, pagina. Zelfs dat heb je, daar, kijk. Dat is, uh, dat is altijd wel heel fijn om uh, te horen. Merk je daar ook wel iets uh, van, dat ze daar toch nog wel het nodige van afhalen? van uh, ik, Bandcamp? Ik, uh, ik heb er nog niet veel van gemerkt eigenlijk. Ik heb ook nog niet gekeken. Dus, uh, oh, oh, nou, ik, maar ik, meestal krijg ik wel een mailtje als iemand uh, een nummer koopt ofzo. Dus ja. ik, ik, denk niet, ik denk niet dat iemand een nummer uh, gedownload heeft. <laughs> Goed, um, we gaan hem laten horen. Hier is Entering Orbit, de, de originele uitvoering zoals we hem kennen. En dat is, uh, nou ja, gewoon uh, uh, iets minder dan vijf minuten. Hier is Tijn met Entering Orbit. And a beer jump on the door? Nah. Afgetimmerd door deze heren. Ik heb het over Rotzorg en dat nummer dat heet uh, De Kroeg Anthem. En ja, uh, we kennen ze wel uh, van die korte nummers, die korte vinnige nummers die, uh, die ze eerder hebben uitgebracht. Heeft uh, iets over de top 40, dat soort dingen. Uh, daarvoor hoorde je het uh, nummer van uh, Tijn en dat nummer dat heet Entering Orbit, de originele uitvoering. Nou, we gaan weer een beetje weer terug naar die, diezelfde stijl. Want op 7 september gaat zij hun albumfeestje vieren. Beat drama, uh, maar daar staat volgens mij deze niet op. Maar wellicht gaat ze die spelen. Hier is Pien met uh, het nummer. Hold on! For your life. Zeg ik, net, ik zeg het er niet goed. Hold you for life? Yeah. In waarvan ik denk, hé, hey, dat lijkt een beetje op. wat is het? Giorgio Moroder. Dat hoor ik er toch even hier en daar een beetje in terug. in dit uh, werkje van Pien. met de Y in dit geval. Want er bestaat er ook een met een IE. En uh, toevallig zijn ze alle twee uh, op dit moment behoorlijk actief. De een uh, gaat uh, nog een optreden doen. Het zit ook nog vrij dicht bij elkaar moet ik eigenlijk uh, zeggen. Want uh, de Pien met de IE... gaat uh, de superpark Sessions... Uh, voor dit jaar verzorgen. Als zijnde songwriter. Vorig jaar uh, werd dat gedaan door Fabiana Dammers. Maar nu wordt dat uh, door Pien gedaan. Die was hier ook uh, geweest. Op uh, de laatste... Uh, donderdag van 2022... is ze hier uh, geweest. Uh, dat gaat ze dus ook uh, doen. En deze Pien, die Greg... die doet dat op 7 september. Dat is over twee weken... Dan gaat ze een albumfeest doen in het patronaat. Ik heb geprobeerd om mij aan de Alternative FM te ontworstelen... om er een beetje bij te zijn. Maar dat gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Dus ik zit hier in plaats van daar. Dat is wel jammer, want ik had er toch wel bij willen zijn. Maar ja, het gebeurt dus soms wel eens wat vaker... dat muzikanten op de donderdag hun materiaal laten horen. Een release show geven. Geldt niet voor de man die ik volgende week weer even laat horen. P.M. Bond hoor. Want die, die doet dat keurig netjes op een vrijdag. Dus dat kan ik weer wel. Dus dat, dat, is dat, weer, dat scheelt weer. Um, 3 miljoen heeft hij aangetikt vandaag. De heer E. Keur residerend te Zandvoort. Beter bekend als DJ Lambda. Nou ja, om dat feestje dan toch te vieren. Gaan we hem nog een keer laten horen. Er zijn ontzettend veel van die mixers zijn er gemaakt. Uh, maar ja, ik weet ook dat, uh, dat hij het uh, niet alleen van de Spotify heeft uh, moeten hebben om die streams uh, te pakken te krijgen. Voor een deel heeft hij ook uh, daar uh, zelf aan meegewerkt. Door of voor dit station op de zaterdagavond tussen 8 en 10. Uh, vaak ook dat uh, werk wat hij, wat hij gemaakt heeft uh, te laten horen. Maar goed, uh, ik vind het altijd uh, leuk om uh, de originele mix uh, te laten horen. En dan ook nog in de volle versie zoals we dat, uh, dat kennen. Want ja, het is een illuster nummer. Maar goed, we gaan kijken tot, uh, tot hoe ver je het uh, gaat komen uh, nu. En uh, we sluiten deze alternatieve FM dus met een echte cult klassieker uit Zandvoort af. DJ Lambda met Holland Tide. Die spreek je volgende week weer met een 3 voor 12 Noorderhond vloedgolf. En dan is ook een Zandvoortse gast namelijk Wendy Moore.